Rodriguez nog steeds met een gaatje. Een gaatje met Nairo Quintana. En ook Froome kan het wiel van Quintana bijna niet houden. Maar die klimt gewoon zijn eigen koers. Die gaat gewoon op eigen tempo omhoog. Ik denk dat hij erg verstandig is. Want hij weet dat hij een straatlengtevoorsprong heeft op de concurrentie. Hij heeft een voorsprong van... Kijken we even. 6 minuten en 58 seconden op Quintana. Hij heeft een voorsprong van 7 minuten en 21 seconden op Rodriguez. Ik zou me niet gek laten maken hier door die Spanjaarden. Door die Spaans sprekende door. Rodriguez de Spanjaard. Door de Colombiaan Quintana. Ik zou lekker mijn eigen tempo blijven rijden. En laat die mannen het maar lekker onderling uitvechten. We kijken weer naar de tijdverschillen. T.J. Van Gouder aan de leiding. 37 seconden erachter. Riep Dan hebben we de eerste achtervolgers. Uh, Rodriguez die daar uh, weg is. Met uh, Quintana daar weer een stukje achter. En Froome daar weer een stukje achter. En dan komt dat door op 4.37. En de voorsprong op die Nederlanders. Het wordt in ieder geval niet de Nederlandse berg vandaag. Nee, nee, nee. Uh... Dat zal het zeker niet zijn. Ja, wel met vanwege de supporters. Net uh, ook weer heel veel uh, Nederlanders langs de kant. Met vlaggen waarop uh, de naam Bouke uh, was geschreven. Waarop Bollema was geschreven. Maar oh, oh, oh, oh. Die heeft zijn dag absoluut niet op deze Alpe Op deze Nederlandse berg. Het is nog altijd Geesink die het uh, tempo aanvoert. Noordhauk zit daar in tweede positie. Ze rapen nu ook Maxime voor. Rapen ze op. En zo heel nu en dan rapen ze wel wat renners op. Tom Daniel. Net ook, over die ik kwam terugwaaien uit die vroege vlucht. Maar het feit dat dat maar heel sporadisch gebeurt, dat uh, is geen goed teken. In de verte zie ik een vakantie rijden. Dat moet dan Bout Poel zijn, denk ik. De, uh, ja, dat moet Poel zijn, die ze dadelijk ook gaan uh, bijhalen. Ja, dan kunnen we in ieder geval zeggen dat dit de eerste Nederlanders van de dag zijn. Maar ze krijgen harde klappen. En dan met name Bouke Mollema, want die zal uh, gaan zakken in het algemeen klassement. Want die leidt hier echt minutenverlies. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ik kijk nu trouwens naar Christophe Riblon, die toch ook met de moed en wanhoop achter uh, T.J. van Garderen aanrijdt. 34 seconden. Af en toe moet hij oppassen dat hij niet ondersteboven gelopen wordt door zo'n meerennende gek. Maar Riblon, hij weet dat natuurlijk, terwijl het van Garderen, ja, die deelt een klap uit aan uh, een man in een uh, bolletjes -truisje. Dames en heren, als u die man daar ziet staan, zet hem eventjes gewoon achter de hekken neer. duim hem in de om maar zorg ervoor dat hij niet meer op die weg kan lopen. Want die liep uh, zojuist bijna de kop lopen ondersteboven. Kreeg ook even een tik van Van Gaarderen. Maar Van Gaarderen had niet veel kracht meer. Hier kijk ik weer naar Riblon. Dat wordt toch een mooi gevecht, want ze zijn er nog lang niet. hè? Rodriguez, Quintana en Vloem. Want het gat is nog steeds 3 minuten en 47 seconden met nog 6,5 kilometer te rijden. En uh, Mollema moet nog meer hoor, terwijl er hier nu heel veel ploegleiders zijn. Die daar nog achter zitten, die er voorbij willen. We hebben al even een tijdje geen bocht meer gehad. Ik heb wel de indruk dat Mollema ietsje beter in zijn ritme komt. Hij lijkt, lijkt, lijkt nu ietsje makkelijker te kunnen volgen. Ja, wat heet makkelijk, zegt de net. En dan gaan we maar weer hier uh, even verder. Uh, uh, de verbinding met Sebas viel even weg. Ik hoor je wel weer, Sebas. Ja, ja, oké. Okay. Nou, net konden we hem even in het gezicht kijken. Toen hij een bocht ging. nu ook weer een bocht om. Dit is trouwens bocht 10. Dus uh, ze moeten nog wel eventjes. Bocht 10 is Bouke Mollema nu door met Geesink en met uh, Lars Petten-Northouk. Terwijl hij gewoon nu een uh, vechtpartij gaande is. Uh, ja, uh, de moederen lopen een beetje op uh, bij deze bocht. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Je maakt hier soms uh, eventjes in de voetbalstadion. Dat hoort niet bij het wielrennen mensen. Laat elkaar met rust. Nou ja, Mollema. Die uh, sluit weer aan bij Nordhouk. En bij Robert Geesink. Zij, dus, net op bocht 10 En zijn mondhoeken werkelijk waar. Ja, ze hangen bijna op zijn knieën, Gio. Ja, zeker. Ze hangen bijna op zijn knieën. En ik zie Alberto Contador. Volgens mij heeft hij weer gewoon gezelschap gekregen van een uh, ploegmaat. Dan is uh, Roman Kreuziger toch weer naar voren opgeschoven. Dat is hij inderdaad. Daar zit ook uh, Moreno nog bij. Ploegmaat van Rodriguez. Die dus geen trap te veel zal doen. Want Rodriguez rijdt voor hem. Dan hebben we ook nog. Serpa van Lampre die daarbij zit in die achtervolgende groep. En zij rijden op 4 minuten en 50 seconden van TJ van Garderen. Nog steeds de leider in de wedstrijd. 40 seconden is nu het gat met Christophe Riblon. 3 minuten en 46 seconden is het gat nu met Quintana. Even kijken, is Quintana nu weer voorbij gereden? Nee, die zit nu in het wiel van Froome. Uh, Froome uh, die nu uh, even naar rechts kijkt en dan Jens Vogt ziet. Bedankt meneer Vogt, je hebt weer een mooie koers laten zien. Je hebt weer hard gereden. Je hebt weer lef getoond. Maar ja, dit wordt toch een klein beetje te veel. Rodriguez zit daarbij. En we weten ook dat Richie Poort inmiddels heeft aangesloten. En dat betekent, verrassend genoeg, dat Froome ineens weer een ploegmaat bij zich heeft. En dat hij nu weer in overtalsituatie situatie is. Terwijl we nu nog steeds in dat gezicht kijken van Alberto Contador. Ja, je ziet niet aan hem dat hij leidt. Dat zie je wel bij Roman Kreuziger die met de mond open rijdt. En nu is het Poort die tempo maakt. Een strak tempo aanhoudt voor Christopher Froome. Froome in het wiel van Quintana achter weer, Rodriguez. Dat zijn de eerste echte achtervolgers. Maar ze rijden op 3 minuten en 44 seconden van TJ van Gade. Waar zijn de Nederlanders? Ja, ja, ja. Die zitten daar nog weer ver achter. Terwijl ik nu wel weer wat auto's uh, naar achteren zie zakken, Ploegleiders Die wellicht achter die groep rijden. Dus wat dat betreft is Geesink wel uh, ontzettend veel werk aan het doen. hoor. Uh, echt een pluime schouderklop verdient uh, Robert Geesink vandaag. Hij heeft zich uh, al de hele tour weggecijferd voor zijn kopman. Maar, maar hier... Zorgt hij echt ervoor dat uh, Bauke Mollema in ieder geval nog tempo houdt. Geesink in een rustige stijl. Noordhout daarachter, de Noord, staand op de pedalen en dan die hele wilde, wilde stijl. Waar ze geen rust werkelijk waarin zit van Bauke Mollema die uh, uh, de een paar dagen geleden dus nog tweede stond in het algemeen klassement door de tijdrit al wegzakte en vandaag verder denk ik gaat zakken. Alhoewel, alhoewel, ja, ik zie daar toch wel een aantal auto ploegleiders auto's rijden. Ik ook nog steeds dadelijk een keer een, een goede top te kunnen krijgen. Ze komen in de buurt bij Wout Poels. Ze rapen inmiddels ook Pierre Rolland op. Dus ze komen nu wel weer wat meer als het ware in de bewoonde wereld. Om het zomaar eventjes te noemen. Misschien lopen ze toch nog weer heel voorzichtig. Nou ja, niet in. Maar loopt, wordt de Averij wat minder, Gio? Ja, het is jammer. We krijgen hier aan de finish ook geen tijdsmeldingen... ...van die achtervolgende groep met Mollema, nou ja, met Geesink, met Wout Poels daarbij. We krijgen alleen tijdsmeldingen. Meldingen, tot en met de groep van Alberto Contador. Die samen met Kreuziger, Moreno, Nieve en Serpa in achtervolging is. 4 minuten en 48 seconden achter de koploper TJ van Garderen. Daarvoor, voor die groep met Contador, rijdt Alejandro Valverde in zijn eentje. Daarvoor rijdt dan een kwartet Christopher Froome, Richie Pot, Joaquin Rodriguez en Quintana. Die rijden op 3 minuten en 35 seconden van de koploper. En dan hebben we daarvoor nog één man. En dat is Christophe Ribérez. 40 seconden erachter, 40 seconden. Het klinkt niet veel, maar het lijkt zoveel op deze zware, deze verschrikkelijke berg. waar ze inmiddels toch ook met die groep van Mollema alweer moeten zijn gevorderd tot bocht nummer 9 zo'n beetje. En daar staat dan op een bordje Steven Rooks, 1988. Mooie tijden waren dat, Sebas. Ja, ze zijn nu uh, al door uh, bocht 8 heen. En uh, nou, we hebben de top, want uh, de koploper is uh, de laatste 5 kilometer in. Dus dan kunnen we dadelijk in ieder geval uh, gaan wat het verschil is tussen uh, de groep, tussen de concurrenten van Mollema, de andere favorieten voor zeg maar die top 5, 6, 7 noteringen in het algemeen klassement. En Bouke Mollema zelf, die uh, Roland en Maxime voor nog altijd bij zich hebben. Maar ja, die doen natuurlijk helemaal niks. Die zitten gewoon uh, in het wiel. Geesink is onafgebroken daar. Degene die dat tempo aanvoert. Lars Peter Noorkouk zit in het wiel. Geesink kijkt weer een keer naar uh, Noordhauk en naar uh, Mollema. Dan weet dat Mollema in ieder geval dit tempo wat hij nu rijdt, en dat is zo rond de 20 kilometer per uur, dat hij dat goed kan volgen, terwijl ze dichter en dichter in de buurt uh, aan het komen zijn bij Wout Poels, en dadelijk ook, weg zijn, uh, ook op weg zijn naar bocht nummer 7. Nou, daar zal hij ongetwijfeld nog wel weer wat uh, aanmoedigingen krijgen, en zal hij ongetwijfeld nog wel weer wat uh, duwtjes in de rug gaan krijgen. Bouke Mollema in zijn poging om dat uh, verschil met de grote concurrenten in die top van het algemeen klasse van deze Tour de France, om dat verschil niet al te groot te laten worden. Zullen wij ons maar eens gaan opmaken voor de etappeoverwinning voor TJ van Garderen, de man die vijftigste staat in het klassement aan een magere Tour bezig is, maar gisteren in de tijdrit toch al liet zien dat hij weer in beterende vorm is, dat hij weer laat zien wat hij eigenlijk wel kan. Vorig jaar werd hij vijfde in de Tour. Hij won dit jaar gewoon de ronde van Californië, in de ronde van Zwitserland, ja, daar ging hij ook nog wel aardig mee, maar daar werd die uiteindelijk zevende in het eindklassement. Maar in de Tour is het allemaal niet helemaal zoals het had moeten zijn voor de man die vorig jaar de beste jongere was in de Tour de France. Maar nu lijkt hij toch op weg naar de overwinning. Hoewel, hoewel, hoewel het gat met Riblon wordt alweer kleiner. Vijf seconden is er weer af. 35 seconden is nu het verschil. Drie minuut 31 is het verschil met de groep van Vroom, Porte, Rodriguez en Quintana. Dan Valverde en dan de groep met Contador, Kreuziger, Moreno, Nieves, Serpa en daar is ook Vogelsang bijgekomen. Jacob Vogelsang, ook een gevaarlijke klant, want die staat gewoon achtste in het algemeen klassement. Die zit dus in die groep, en daarachter zitten dan weer die Nederlanders. Ja, ah, dat ging gelukkig net goed aan met een kindje. Oi, oi, oi, mensen, let toch op je kroost. Ga niet zelf allemaal foto's maken, maar trek ook je kinderen met je mee. Nou... Oh, gelukkig ging dat net goed. Maar er werd bijna een kindje aangereden hier door uh, de ploegleider van Lampre. Die de eerste positie zeg maar, heeft. Achter het groepje met uh, Geesink, met Mollema. En met uh, en met Montfort. En Roland. Die uh, daarvoor. Uh... Nu weer een plukje renners ziet. Rijden is dat Kwiatkowski. Ik heb het idee dat dat wel... Uh, Miguel Kwiatkowski is, de Poolse kampioen. Die daar uh, ietsje verder voor rijdt. En net door bocht 7-1. Bauke Mollema. Ja, het was wel heel indrukwekkend... om daar doorheen te rijden. Ook met de motor van de NOS. Daarachteraan een enorm kabaal. Al die aanmoedigingen voor Mollema. Een heel klein gangetje maar om tussendoor te rijden. Een hele nauwe passage. Het ging gelukkig allemaal net goed. En het was heel... Heel indrukwekkend. Maar wat is het jammer, jammer, jammer dat Bouken Mollema vandaag een uh, tik gaat krijgen in dat algemeen klassement. Ze zijn nog niet in die uh, laatste vijf kilometer. Bouken Mollema met nog altijd Robert Geesink hier onafgebroken als gangmaker. De koploper is inmiddels binnen de hekken. Eh, en dat is wel prettig, want dan weet je dat het publiek eh, op de achtergrond eh, kan blijven. We krijgen weer een demarage van Nairo Quintana bij de achtervolgers. Ze rijden op 3.25. En ik zag net ook al nervositeit bij Froem, die meerdere keren om ploegleider riep, die nu gezelschap krijgt van Richie Port. En wat geeft Port aan hem? Ik denk dat hij hem een bidon geeft. Of is het communicatieapparatuur? Ik heb geen idee. Nee, hij probeert wat te eten. Zou het een hongerklopje zijn voor Froome? Want nu blijft hij gewoon zitten. Schudt dat koppie heen en weer. En dan zie je gewoon dat het niet goed gaat. Even kijken. We zien het in de herhaling. Hij krijgt wat aangereikt van Richie Port. Hij kijkt ernaar Christopher Froome. En dat is precies het moment waarop Quintana wegrijdt. Quintana samen met Rodriguez in de aanval. Ze gaan toch proberen tijd terug te pakken. Nairo Quintana en Joaquin Rodriguez. En hier rijdt dan Christopher Froome. Ja, je ziet niet wat er aan de hand is. Je kunt niet in zijn gezicht kijken. Maar hij schokschoudert wel in het wiel van Richie Port. En Froome wordt nu dan toch wel echt op achterstand gezet door Nairo Quintana en door Joaquin Rodriguez. Daar gebeurt het allemaal. Maar we weten om de etapoverwinning gaat het tussen Riblon en uh, tussen TJ van Garderen, die nog steeds 31 Seconden heeft. Veel is het niet. En ik ben toch zo benieuwd wat er aan de hand is met Christopher Froome. En uh, Mollema die uh, aan het knokken is nog altijd met Geesink en uh, Noorthouk. Ik net uh, 4 minuut 40 de achterstand volgens mij voor uh, die groep uh, uh, gele trui op 5 kilometer van het einde. Daar heb jij het overzicht over Gio. Maar als dat zo is dan kunnen we dadelijk in ieder geval de rekensom gaan maken op welk tijdsverschil uh, Bouke Mollema momenteel rijdt. Zij weer uh, door een bocht bocht naar links in dit geval. Het is uh, bocht nummer 6. Waar de bocht van Johnny uh, oud Oudwinnaar de, op deze Alp West, Hebben ze inmiddels achter zich gelaten. Ze hebben trouwens ook uh, Jens Voigt inmiddels uh, achter zich gelaten. Zien nog altijd in de vette Wout Pools rijden. En daar komt volgens mij het bord aan van de laatste 5 kilometer voor uh, Bauke Mollema. Want ik zie daar een bord hangen. Er hangt geen spandoek overheen. Terwijl als inderdaad ook de Paul Kwiatkowski van Quickstep hebben opgepakt. En hier komt dan het groepje met Bauke Mollema. Pats, langs dat bord van de 5 kilometer op 6 minuten van de koploper, Gio. Op zes minuten van de koploper. Maar dan kun jij even de rekensom maken hoe dat zit met de concurrenten. Ja, dan zitten ze op anderhalve minuut van Alberto Contador, van Roman Kreuziger, van Moreno Nieuwe. Dat soort mannen. En dan zitten ze op 2 eh, nee, minuten en eh, 40 seconden zo'n beetje van Christopher en Richie Pot En het verschil met Rodriguez en Quintana loopt op. Ik denk dat Froome in de problemen zit. Ik denk dat hij een hongerklop heeft. Want hij kreeg inderdaad eten aangereikt van Richie Port. En dan ben ik benieuwd hè, wat de jury gaat doen. Want officieel mag er geen bevoorrading meer worden aangenomen. Binnen deze. Nou ja, op dit moment in ieder geval in de wedstrijd. Richie Port heeft zich laten afzakken tot bij de ploegleiderswagen. Die heeft daar wat eten gehaald, heeft het aan zijn kopman gegeven. Ja, wie krijgt dan de tijdstraf? Wie krijgt dan de boel? Is dat Christopher Froome of is het Richie Porte die uiteindelijk de actie heeft ondernomen. Ze hebben ook allebei geen bidons meer in, op de fietsen zitten. Maar dat heeft TJ van Garderen ook niet meer. Die rijdt op dit moment ook gewoon zonder drinken, zonder eten verder omhoog. En wat heeft hij het moeilijk aan erachter? Oh, oh, oh, halve bocht erachter. Daar zit, uh, daar zit de achtervolger. Daar zit uh, Riblon die vleugels heeft gekregen. Ja, drinken, Ja, dan krijg je vleugels van. En als je dat niet meer hebt, dan kijk ook even naar de bidonhouder van Riblon. Geen meer aan boord. Ze gaan natuurlijk voor zo licht mogelijk omhoog te rijden. Rieblon genaderd tot op 20 seconden van TJ van Gade. Het gaat natuurlijk ook om de etappenoverwinning. 20 seconden slechts voor Rieblon. 2 minuten 55 seconden voor Quintana. Die heeft Rodriguez ook laten staan. 3 minuten en 9 seconden voor Froome en Poort. En dan kijken we weer wat verder naar achteren. En dan zien we 4 minuten en 24 seconden voor die groep. Met Contador, Vogelsang, Kreuziger. Rogers zit daar zelfs ook nog bij. Moreno, Nieve en Chalmers. En daarachter dan weer die Nederlanders. Op uh, dus zo'n 1 minuut en 36 seconden achter uh, die groep met uh, Alberto Contador... rijdt Bouke Mollema. Want uh, Stendam, die heeft een grotere tik nog gehad. Nummer 7 uit het algemeen klassement. Die rijdt hier nog heel, heel, heel ver achter. Mollema nog altijd uh, met uh, Geesink en met Noordhout bij hem. Dat zijn de twee ploeggenoten die zich vandaag helemaal wegcijferen voor hem. Nu komt hij ietsje omhoog, Bouke Mollema. Dat was echt de eerste keer. In hele lange tijd dat ik hem eventjes iets omhoog zie komen. Dat hij even die longen weer wat makkelijker voelt. Zie je blazen, zie je bla, ademen met uh, zuurstof. Bo, door bocht 4-1. Waar uh, Kwiatkowski het nu moeilijk heeft in dit groepje. Die moet uh, lossen. Net in de bocht ook een Nederlandse supporter die daar Mollema zag rijden en met zijn vuist op zijn eigen knie aan het slaan was. Van potverdorie nog eens aan toezeg. Ja, inderdaad. Meer Nederlanders zullen dat denken. Wat jammer, wat jammer, wat jammer dat Bouke Mollema hier vandaag Verder achterstand oploopt. Dat hij uh, grote concurrenten in dat algemeen klassement heeft moeten laten gaan. Onder wie Quintana en Rodriguez die dicht bij hem in de buurt staan. In het algemeen klassement. En die wel eens over hem mee zou kunnen, zouden kunnen gaan. We krijgen een bloedstollende finale om de etappe overwinning. Onvoorstelbaar. TJ van Garderen die daar nog steeds aan de leiding rijdt. De Amerikaan. Vorig jaar dus vijfde in de Tour. Winnaar toen van de witte trui. En hier dacht hij op weg te gaan naar de etappe zegen. Maar Riblon komt eraan. De winnaar van de etappe. Etappe ooit in de Pyreneeën naar Trois Domaine. Toen kwam die solo aan. En nu nadert hij TJ van Garderen tot op 20, 30 meter. Het wordt steeds minder. Het gat wordt kleiner. Het is nog maar 7 seconden volgens de officiële tijdwaarneming. Riblon is onderweg naar TJ van Garderen. En wat zal dat dan een zeepert zijn voor die Amerikaan, zeg. Gisteren dus, lange tijd, dacht hij dat hij het zou gaan redden. Maar ja, toen kwamen de echte kanonnen. Toen werd hij eraf gereden. Toen werd hij uit die hot seat gereden. Waar hij een tijdje in zat. En hier komt Riblon. Eraan. Hier komt Riplon eraan terwijl ze allebei het spandoek zien van de 2 kilometer. En het Franse publiek hier in ieder geval enthousiaster en enthousiaster wordt. 2 minuten 30 trouwens voor uh, Rodriguez en Quintana. Die rijden daar dus verder achter. Die gaan er niet meer bij komen. 3 minuten en 6 seconden voor de mannen die daar weer achter komen. Froome, Port en Valverde. 4 minuten 20 seconden. En daar gaat Riplon erop en erover. Het is niet eens even in het wiel blijven hangen. Het is uh, gewoon erop en erover. Chapeau voor Christophe Rie Blanc, want die gaat hier een etappe overwinning pakken. Als hij tenminste niet helemaal in elkaar placht. Hij uh, zit uh, twee kilometer nog maar van de finish. De verlossende finish hier op Alpen du West. hij slaat meteen een gat van je welste. Met die arme TJ van Gaderen. Oi, oi, oi, Wat gebeurt hier allemaal? Zeg op die Alpe du West. Mollema ook in de laatste vier kilometer in ieder geval van deze etappe. Ik zie een uh, etage hoger. Zie ik een uh, groep rijden. Zou dat de groep zijn met Alberto Contador? Daarin. Die groep is onderweg naar het spandoek van de laatste drie kilometer. Ja, en dan is het nog een groot verschil. Hoor. En er zwemmen nog heel veel eenlingen tussen. Voordat dan dat groepje komt met uh, Bouke Mollema. Geesink, het is inderdaad die groep met Contador die nu de laatste drie kilometer ingaat. Ja, en dat is denk ik wel meer dan 1 minuut, 20 seconden, 1,30 seconden. Hoor wat Mollema daar achter zit. Weer moet Geesink wachten. Noordhout doet dat ook. Rolla schuift nu zelfs ietsje op naar voren in deze groep. Noordhout steekt zijn arm uit naar Gezink, Zijn hand uit naar Gezink. Zijn nu ook binnen de dranghekken. Alsof Noordhauk een soort baanaflossing wil maken in deze achtervolging. Wout Poels trouwens nog altijd de beste Nederlander in deze etappe. Rijdt hier een meter of uh, nou, 150 voor. We zien dat spandoek van die laatste 4, 3 kilometer moet ik zeggen. In de vette. Maar nog altijd is deze groep met Mollema daar nog niet onderdoor. Nu zit Christophe Ribland dus aan de leiding. 17 seconden. Later gevolgd door TJ van Garderen. Die achterstand zal snel groter worden dan op 2 minuten 30. Rodriguez en Quintana, dat zijn de eerste achtervolgers die belangrijk zijn voor het klassement. Ze hebben dik een halve minuut op Froome, Port en Valverde. En dan kijken we daarachter, meer dan een minuut daarachter, dan daar zagen we vogelzang wegrijden uit de groep met Alberto Contador. Contador die uiteindelijk ook uit die groep wegreed en Kreutziger en Rogers zijn twee ploeggenoten daar liet staan. Dus Contador probeert het wel. Die probeert te schaden beperkt te houden. Riblon gaat nog één keer op de pedalen staan. Hij is inmiddels in de laatste kilometer binnengekomen. En hoe staat het met die groep, met die Nederlanders? We zijn bijna bij het spandoek van de laatste drie kilometer. En volgens mij moet ik er een seconde of twintig bij optellen. En dan heb ik het wel uh, nagenoeg uh, goed voor elkaar. Nou, dan komt Geesik nu onderdoor. En dan zou dat gaan om zes minuten en tien seconden van de koploper. Zes minuten en tien seconden van de koploper rijdt het groepje met Bouk Mollema, 16 van de koploper. Bij Zeeman kijkt mij ook aan. Gio, weet jij dan wat het verschil is met het groepje Contador? Ja, zeker. Dat is dan uh, ongeveer drie minuten met het uh, groepje Contador. Zou en drie twee minuten twee van minuten... Contador zijn ongeveer. Drie ja. minuten met het groepje. Uh, nee, vier, twee minuten met het groepje met Contador. Okay. Twee, twee drie twee minuten met, Contador. met het groepje met Christophe Voel. Drie met de groep ongeveer. En, en we gaan nu in de richting van uh, de finish met Christophe Riblon. Die nu in zijn eentje op de finish afrijdt. Jawel, Christophe Riblon, daar zie je hem. Daar zie je de finish. Nog 500 meter. Hij dacht even dat hij er was. Maar ja, dan krijg je nog die chicane voordat je uiteindelijk die bocht doorgaat in de richting van de finish. Hij kijkt achterom. Hij weet inmiddels dat het verschil 35 seconden is. Handjes aan het stuur, zou ik zeggen. Bij de jeugd in Nederland zou je ervoor gedisqualificeerd worden. Maar uh, Ribron rijdt niet bij de jeugd. Hij rijdt bij de grote mannen. Jongen, jongen, wat een mooie overwinning. Hij had er natuurlijk al eentje. Die Pyreneeën rijdt naar Oxford-Omaine jaren geleden. Maar ik denk dat deze nog een gaatje mooier is hoor. Voor Christophe Ribland, de Fransman die daar op de finish afkomt en zo verschrikkelijk blij is. En de, de ploegleiderswagen erachter zijn ze ook ongelooflijk blij. Hij heeft zelfs nog de te, tegenwoordigheid van geest om gewoon even dat shirtje dicht te ritsen. Maar uh, oi, oi, oi. Hij is blij. Kushandjes naar boven toe. 32 jaar oud. Hij is al niet meer de jongste, hoor, Christophe Nibon. Nu komt hij over de finish. En dan gaan we kijken naar de tijdverschillen. Eén etappe dus gewonnen in de Tour in zijn carrière. Een etappe gewonnen in Le Boucle, du sud Ardèche. En voor de rest waren het geen grote prijzen die hij binnenhaalde. Maar ja, als je twee etappes in de Tour op je naam mag schrijven als Fransman, dan ben je toch een grote. Hier komt T.J. van Gaal. Gedesillusioneerd. Hij weet dat hij er gisteren niet echt ver vandaan zat. Hij weet dat hij er vandaag weer niet ver vandaan heeft gezeten. Maar hij komt hier dadelijk op de finish af als tweede. Nu komt hij daar door en dan kijken we naar de verschillen. Nog even naar Sebastian. Hoe staat het met die Nederlanders? Die uh, hebben uh, inmiddels uh, Bakelands achter zich gelaten. En zien nog altijd Wout Poels daar rijden voor zich. Tenminste, ik ga ervan uit dat dat Poels is. Want het is een vakantie En ik heb uh, Poels uh, volgens mij niet opgeraakt. Een meter of honderd voor zich ook zij. Tussen de dranghekken inmiddels. Maar volgens mij nog niet in de laatste kilometer van deze etappe. En ik hoop dat uh, we allemaal goed gerekend hebben. Want Marij Zeeman die had de verschillen van ons nog maar nauwelijks gehoord. Of toen spoedde hij zich naar voren. Naar uh, het groepje met Mollema, Geesink en Noordhauk. En schreeuwde hij die, die verschillen naar Bouke Mollema. Zodat Mollema ook weet welke schade die oploopt. Poels komen ze bijna bij in de buurt hoor. Poels kijkt nog even achterom. En dus uh, komt uh, de, dit groepje met Gezing daar langzaam langzaam dichterbij. En ze moeten dadelijk nog twee kilometer, Gio, tot aan de finish bovenop Alpdues. Inmiddels is TJ van Gaarder als tweede over de streep gekomen op één minuut van de winnaar van vandaag, Christophe Riblan. Moser is als derde over de streep gekomen op 1,26. En, en we krijgen nog een Heusse sprint hier om de vierde plaats tussen Nairo Quintana en Joaquin Rodriguez. Rodriguez weet wat winnen is, hoor, op aankomst op, Maar Quintana laat zich niet zomaar wegzetten. Rodriguez Pak wel de binnenbocht. Oppassen, mannen, dat jullie de hekken niet inrijden. Het is Quintana die met voorsprong de bocht doorkomt. En dan gaan we kijken naar dat sprintje. Quintana die in elk geval vierde wordt hier in deze etappe. En dan gaan we eens even zien wat daar de verschillen zijn. Hij komt zo meteen over de streep met een achterstand van 2 minuten en 11 seconden. 2 minuten 11. En dan Rodriguez op 2 minuten 14. 2 minuten 15 noteren we officieel. En dan pas komt hij hier, Richard. Port aan. Even kijken, die is er nog niet hoor. Die moet eerst die chicane nog door. En dan pas die beroemde bocht naar links. De Joop bocht. Die moet hij dan dadelijk door. Hier pas door de chicane met Richie Port in het wiel. En hij vraagt of hij alsjeblieft wil overnemen. Wat doe nou jongen, want ik heb het zo moeilijk. Hij heeft problemen gehad. Ik denk dat het toch de honger is geweest. Dat hij te weinig heeft gegeten. In deze hectische etappe natuurlijk. Met die lastige beklimming ook van Alpi de West. Die eerste. Daarna die chaotische afdaling. Daar kun je gewoon niet eten. Dat kun niet herstellen. We kijken naar de achterstand. Inmiddels is de klok 2 minuten en 35 seconden ver. Wat gaat om Quintana, die op 2-11 doorkwam. Natuurlijk, de straatlengte voorsprong die had in het klassement die houdt hij nog wel hoor. En hij zet ook de naaste belagers niet eens. Daar krijgt hij geen klop van. Het zijn de mannen die wat verder staan. Quintana stond vijfde. Rodriguez stond zesde. En hier komt hij over de streep zometeen. Hij moet nog eventjes een paar meter rijden. Op 3 minuten en 18 seconden. Hij bedankt de... Christopher, of hij bedankt Richie Poort. Hier komt ook verder over de streep. Richie Poort heeft de schade beperkt gehouden voor Christopher Froome. Want die eindigt dus uh, 1 minuut en 7 seconden. Achter Nairo Quintana. 1 minuut en nou 5 seconden zal het zijn geweest op Joaquin Rodriguez. En dan kijk ik naar Alberto Contador. Want die is er ook nog niet in het gezelschap van Jacob Vogelsang, De kopman nu van Astana. En het gezelschap ook van Mikael Nieuwe, de bolletjes dragen. Ik ben benieuwd wat voor achterstand die hebben hier op de streep. We kijken naar de mannen die binnen zijn. Nou, die tijdverschillen hebben we al genoemd. En daar krijgen we dan de laatste de achtervolgers. Daar krijgen we dan Alberto Contador, die het geprobeerd. Heeft in de afdaling van de Col de Sarenne. Maar dat is niet gelukt. Hij kreeg 20 seconden. Maar uiteindelijk werd het gat dicht gereden. En hier moet Vogelsang het doen voor Contador. En voor Nieuwe. Nee, Nieuwe is het die voor Vogelsang finish. Contador ook op 4 minuten en 18 seconden betekent dat ze een minuut zijn geëindigd. Achter Christopher Froome. Een minuut achter de gele truidrager. Terwijl nu ook Kreuziger over de streep komt. Die is belangrijk natuurlijk. Want ook die staat kort in het klassement. Die komt op 4'31 binnen. Sebas, bij de mannen die daar dan weer Zitten. En die nu de laatste kilometer inrijden voor Mollema en Geesink. Die nog een beetje hulp hebben gekregen van Roland Noordhauk is hier namelijk af. Die kon het tempo niet meer bijhouden. Die gaf nog een flinke ferme zet mee aan Bouke Mollema. Daarvoor trouwens nog steeds de Wout Poels tenminste. Daar ga ik nog steeds eventjes vanuit dat dat Wout Poels gaat zijn. En Geesink cijfert zich nog Die geeft nog steeds alles, alles in die laatste kilometer. Dat inmiddels wel. En als je dan kijkt... Kijk naar dat klassement. Ja, dan zullen Quintana Rodriguez natuurlijk over Mollema heen gaan. En dan hangt het dadelijk een beetje af van de achterstand op Vogelsang. Wat daarmee gaat gebeuren. Kwiatkowski, de nummer 9 in het algemeen klassement. Die zit in ieder geval hierachter. Want die uh, is gelost door Bouke Mollema. Een paar dagen geleden nog tweede voor deze etappe vierde. En wat jammer, wat jammer. Hij gaat verder, verder zakken. Zij zijn bijna bij de laatste bocht naar de finish. Want ze passeren nu het bord Gio van vier. 150 meter nog te gaan. Dan zullen wij ze zo meteen in beeld gaan krijgen. Die Nederlanders, terwijl we de een naar de ander hier over de finish zien komen. En wij zo benieuwd zijn. Even kijken wat komt hier. Bardet komt hier over de streep. Dan zien we Gadret over de streep komen. Dat zijn gewoon twee Fransen die hier over de streep komen. Dan kijk ik naar een man die over de finish geduwd wordt. Uh, dat is de man met nummer 13. Maar hier, uh, even kijken hoor. We gaan toch even de tijdverschillen opnemen. Want wat zien we hier? Bart de Klerk, die zelfs nog voor de Nederlanders over de finish komt op 6 minuten en 2 seconden. Moreno nu op 6.08. Dan is het Wout Poels die hier op 16 binnenkomt. 6.10 seconden voor Wout Poels. En dan is het Robert Geesink die met Bouke Mollema aan het. Wiel nog even een sprintje eruit perst. En op 6:15 over de streep komt. Dat is dus het verschil met de mannen daar. 6 minuten en 15 seconden. Achter de winnaar van vandaag. Achter Christophe Riblan. Komt hij over de streep Bauke Mollema. Dat is dus het, de, de, de, ja, de tegenslag die hij moet incasseren. En dan maar eens even kijken of we meteen al verschillen ook kunnen zien. In het algemeen klassement. Want daar zijn ze meestal wel snel mee. Hier Christopher Foem. Leider in de wedstrijd. Dat wisten we wel. Alberto Contador op de tweede plaats. Op 5 minuten en 11 seconden. Dan Quintana op de derde plaats. Op 5 minuten en 32 seconden. Vierde Roman Kreuziger. Vijfde Joaquim Rodriguez. Die is dus ook over Bauke Mollema heen gewipt. Die staat nu vijfde in het algemeen klassement. Ze krijgen opnieuw tikken. De Nederlanders Bauke Mollema. Goed, hij heeft de schade beperkt kunnen houden. Voor zover je daarvan kunt spreken. Maar hij krijgt toch een enorme tik. Beste Nederlander vandaag Wout Poels. Dat is dat. Zometeen gaan we uitgebreid napraten... over deze innoverende etappe naar Alpe d'Huez. Na alle plichtplegingen die we eigenlijk rond vijf uur hadden gepland. Natuurlijk, maar ja, die hebben we opgeschoven vanwege de etappe. Dus daar komt het. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen! Inderdaad. Leaseplan bestaat 50 jaar.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 Het NOS Journaal, hier is Mark Visser. De Hartstichting en Hartpatiënten Nederland zeggen dat de positie levens op het spel zet... doordat agenten niet meer leren hoe iemand gereanimeerd moet worden. Volgens de twee organisaties komt het door de bezuiniging en de reorganisatie bij de politie. Politiemensen zijn vaak het eerste bij een ongeluk en dan telt elke minuut, zegt Hartpatiënten Nederland. Ze zijn echter vaak niet meer in staat om iemand met een hartstilstand te helpen. Minister Opstelten heeft nog niet gereageerd. De twee belangorganisaties hopen dat hij zich de kritiek aantrekt... en maatregelen neemt. Minister Timmermans is bezorgd over de veroordeling... van de Russische oppositieleider Navalny. Die kreeg vanochtend vijf jaar cel... omdat hij voor een kleine half miljoen euro aan hout zou hebben verduisterd. Volgens Timmermans is het vonnis niet op feiten gebaseerd. Hij zegt dat er alle reden tot zorg is over de Russische rechtsstaat. Navalny is een prominente tegenstander van president Poetin... en verzet zich tegen de corruptie in Rusland. In de Amerikaanse staat Californië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor hevige bosbranden. Ook toeristen moeten op last van de autoriteiten het gebied onmiddellijk verlaten. Er wordt al brand sinds maandag. Zo'n 3000 brandweermannen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De komende twee dagen wordt in Californië opnieuw heet en droog weer verwacht. Fosforfabriek Termfos uit Vlissingen... heeft een boete van 200.000 euro gekregen voor de dood van twee medewerkers. Ze kwamen in 2009 tijdens onderhoudswerkzaamheden om het leven. Volgens de rechtbank is de dood van de twee te wijten aan het bedrijf. Ze vielen in een oven nadat ze waren geworden door giftige dampen en zuurstofgebrek. De families van de slachtoffers krijgen elke schadevergoeding van 10.000 euro. Termfos ging eind vorig jaar failliet, maar ze probeert nu een doorstart te maken. Belangrijke voetbaltoernooien moeten in Groot-Brittannië en België... op het open televisienet worden uitgezonden, heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Volgens Groot-Brittannië en België moeten grote sportwedstrijden... voor iedereen te zien zijn via de publieke omroep. Voetbalbonden FIFA en UEFA spanden een rechtszaak aan om dat te voorkomen. Ze zeggen dat het te weinig oplevert... als ze de uitzendrechten niet kunnen verkopen aan de hoogste bieder. Vaak zijn dat commerciële zenders. Maar het Hof oordeelde dat alle voetballiefhebbers... de eindtoernooien moeten kunnen zien. En de musical Soldaat van Oranje wordt vrijwel zeker vanaf volgend jaar ook in Londen opgevoerd. Producent Harvey Goldsmith haalt de musical naar Engeland, zegt hij in een Brits theatervakblad. Londen speelt een belangrijke rol in het verhaal. De hoofdpersoon Erik hazelhoff Roelsema verbleef tijdens de oorlog in Londen en werd daar adjudant van koningin Wilhelmina. Sinds de première in 2010 heeft Soldaat van Oranje in Nederland meer dan een miljoen bezoekers getrokken. Dat was het NOS Journaal. En onder de weersverwachting Marco van Hoep. Ja, het is prachtig zonnig, dat blijft het tot zonsondergang... en dat betekent dat we ook een heldere avond en nacht tegemoet gaan. Uiteindelijk gaat de temperatuur omlaag naar een minimum van 12 of 13 graden... in het noordoosten en 14 of 15 in het zuiden van het land. Maar het kwik gaat morgen weer snel omhoog, de zon eh, schijnt volop... en dan is het al heel vlot weer meer dan 20 graden. Dan stokt de temperatuur op de wadden, daar blijft het een graad of 20. En dat komt vooral omdat de wind wat aantrekt... en misschien ook omdat er in de loop van de middag wat bewolking binnendrijft. In het zuiden van het land wordt het 27 graden... en. Blijft blijft het over het algemeen zonnig. Het waait matig in het binnenland, in het westelijk kustgebied... uiteindelijk zelfs vrij krachtig met windkracht 5 uit het noorden. Dan zaterdag op meer plaatsen wolkenvelden. De zon doet ook nog wel mee en het blijft droog. En de temperatuur ligt dan gemiddeld op zo'n 23 graden. Maar daarna komt de zomer weer volop terug, is het zonnig... en gaat de temperatuur op naar de 30 graden later in de week. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Swaan. Er zijn flinke problemen op de weg, vooral in het zuiden en bij Rotterdam. De A2 van Maastricht naar Eindhoven is helemaal dicht tussen Urmond en Born. Er is daar een tankwagen gekanteld. Het is een flinke ravage. En dat blijft waarschijnlijk nog de hele dag zo. Er staan lange files in de wijde omgeving. Vanuit Maastricht voor Urmond, 5 kilometer. Er is een lokale omleiding via Sittard. Daar loopt het nu ook vast. De andere kant op, vanuit Eindhoven, tussen Echt en Born, 7 kilometer... Wegen datzelfde ongeluk zijn twee van de drie rijstroken dicht. Er is daar een lichtmast omgeknakt. Naar het zuiden kun je beter omrijden via Duitsland over de A61 vanaf Eindhoven. De A15 vanuit Europoort loopt vast tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein... over 15 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De A16 richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer... door een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland. Daar zijn bij Rotterdam-Krooswijk nu drie rijstroken dicht.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 Het Jurgen van den Berg. De Fransman Christophe Riblon wint dus de 18e etappe in de Tour. De veelbesproken rit naar Alpe d'Huez. En Gio, vandaag was dat bepaald niet de Nederlandse berg. Nee, helemaal niet. Want ze kwamen op ruime achterstand binnen. We weten het, Wout Poels, de eerste Nederlander op 6 minuten 10 seconden. 22e plek voor hem. Robert Geesing 25e op 6 minuten en 13 seconden. En Bauke Mollema ook op 6 minuten en 13 seconden. Dat heeft nog al wat gevolgen voor het algemeen klassement. Ik meld trouwens ook even, Laurens ten Dam op 9 minuten en 54 seconden binnengekomen. Ik ben, het heeft inderdaad gevolgen voor het algemeen klassement. Ik zei het al, Froome aan de leiding, dan Alberto Contador. Eerste uitdager op 5 minuten 11. En Nairo Quintana, de tweede uitdager op 5.32. Dan Kreuziger, Rodriguez op de zesde punt. Bouke Mollema op 8 minuten en 58 seconden. Jacob Voegelsang is de nummer 7. Michael Rogers is de nummer 8. Mikael Kwiatkowski is de nummer 9. En Laurens ten staat nog net in de top 10 op 14 minuten en 39 seconden. Mollema zakt dus opnieuw wat zakt van de vierde plek naar de zesde plek. En Steven Dalen bouwt vinger op naar de finish. Welkom, was het die tweede, tweede beklimming aan de Alte West die het uh, de nek om deed. Ja, maar goed, uh, kijk, de eerste keer ging het natuurlijk niet hard. En uh, ja, ik had gewoon niet, uh, niet een goede dag. En uh, ja, goed, dan weet je dat uh, dat, dat lastig wordt. Ik krijg nog wel hulp van Robert Geesink, uh, En goede hulp ook, zo leek het. Ja, hele goede hulp. Uh, Robert Geesink en ook uh, Lars Petter Nordau. Die bleven van mij uh, onderaan een klim. en ja, zo, zonder hun had uh, ik nog een paar, minuten... pa, paar minuten extra verloren. Dus uh, ja, die mannen hebben het geweldig gedaan. Ja, dan, dan wil je toch wel een verklaring weten hoe dat dan kan. Uh, is het echt dat jij een mindere dag hebt of zijn het ook de andere renners die juist en ik allemaal een betere dag hebben? Nee, ik denk dat ik gewoon uh, minder ben.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 Dat was Mauke Mollema, dus uh, vlak na binnenkomst op Alp d'Huez. Uh, Gio uh, Mollema binnen Tendam, je hebt nog wat namen genoemd net. Uh, we horen berichten over Tom Velers. helemaal achteraan. Ja. Die zou helemaal achteraan rijden en die zou dus achter de, de bus rijden. En dat is altijd slecht. Uh, in het verleden was het zo, als je in de bus zat, dan zat je redelijk veilig. Zelfs al kwam die bus buiten de tijd binnen. Dan uh, ja, een groep van 60 man, een groep van 50 man, die zetten ze niet zomaar buiten de tour. Nu zijn die regels wel aangescherpt. De UCI heeft daar toch wat strenger naar gekeken. Dus uh, ik zou ook wel oppassen als ik in een bus zat en je ziet dat de bussen tegenwoordig uh, krampachtig proberen om zich aan de dienstregeling te houden. Dus om wel op tijd binnen te komen. Maar uh, ja, dat wordt lastig voor Tom Velers als hij daar nog ruim achter rijdt. Want uh, ja, alleen strijden, we weten het allemaal uit de jaren of het jaar. Dat, uh, ja, dat we ook een Nederlander zagen die daar op achterstand reed. Ik hoor weer gefluit hoor, dus ik word even afgeleid. Uh, Kenny van Hummel had ik het natuurlijk over. Uh, dat weten we allemaal hoe dat is afgelopen. Maar goed, we gaan het afwachten. Tom Velers dus. De tijdslimiet is gesteld op 49 minuten en 34 seconden. En we hebben inderdaad op dit moment 1, 2, 3, 4, 5 Nederlanders binnen. Nou zegt u, ik heb er 4 gehoord. Poels, Geesink, Mollema en Tendam. Maar ook Lars Boom is binnen. En die kwam op een keurige uh, plek binnen. Op 39ste plek, 10 10.99. 59 van de winnaar. Ik denk dat hij zelden zo hoog is geëindigd in een echte serieuze Alpen-etappe. Maar hij zat dan ook lang in de eerste kopgroep die we vandaag hebben gezien. Dus prima prestatie van Lars Boom binnen nog voor Andy Schlek. Het is wachten op de andere Nederlanders die in de bus zitten. We weten ook in elk geval dat Laurens Tendam Dam een flinke tik heeft opgelopen. Maar hij staat wel nog mooi tiende in het algemeen klassement. Laurens Tendam. Dam. Nou, Laurens, ik kan me voorstellen dat je hier wat moois had van voorgesteld van de twee keer de Alp de wes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 Onderaan zaten we weer in de eerste groep. Dus, uh, Daar had jij dan niet opgegeven? Nee, daar, ik, had, ik, uh, ik heb het nooit opgegeven. Ik, ik heb het pas opgegeven hier op de meet. Maar ik kon gewoon niet aardig. Nee, maar ik zeg het, om, dat omdat je ook een beetje in de verleden, in de verleden tijd praat. Hè? Over die eerste twee weken toen ging het goed en nu is het uh, op. Ja. Ja, denk jij al zo? Nou nee, uh, ja, ik moet nu gewoon even pakken, goed eten, goed drinken en... Uh, morgen een nieuwe dag. Ja, je staat nog tien in het klassement, hè? Ja, dat is niet slecht, hè? Uh, tweeënhalve week toeren. Welke dag is dit? Donderdag. <laughs> Nog twee dagen afzien. Nog twee dagen heel veel afzien, ja. Toerartiest! Dat was de Touratrice van vandaag. Michel Pelnareff. En intussen komen er daarboven op Alpe nog steeds eh, renners binnen. Tijdslimiet 49,34 hier Koen de Kort, Tom Dumoulin zie ik daar binnenkomen. Thomas de Gent geen Nederlander, maar een Belg. Hij is er in elk geval ook bij. Bram Tanking komt hier onder mijn raam doorgereden. Fletcher zie ik daar rijden. Even kijken wie hier nog langskomen. In ieder geval van Poppel. Boy van Poppel is het. Fletcher had ik al genoemd. Witliebe Westra komt ook nog onder mijn raam voorbij rijden. En dan kijk ik even wat verder. Ik zie ook nog Sepp van Marken. De Vlaming uit de uh, Belkin-ploeg, zie ik daar uh, boven komen. Dat is uh, de eerste bus. De bus met de sprinters die redelijk goed kunnen klimmen. Die komen in ieder geval nu over de streep. En dan kijk ik weer even wat verder uh, naar beneden. En dan zie ik uh, nog wat mannen over de streep uh, komen. Onder andere John Degenkop. Die uh, bijna zijn voorwiel onder zijn, onder zijn fiets vandaan trekt. Uh, omdat hij bijna stil staat hier. Want ze staan allemaal letterlijk geparkeerd op de streep. Heeft niks te maken. Ja. Heeft veel te maken met de vermoeidheid. Maar ook met het feit dat de huldigingen in volle gang zijn. En de mannen hier allemaal moeten wachten. Zij staan dus geblokkeerd net achter de streep. Johnny Hogeland, die hadden we al eerder binnen gekregen. Die kregen we op 22 minuten en 20 seconden binnen. In een klein groepje met die rood-wit-blauwe trui. Hij heeft dus redelijk omhoog geklommen. Terwijl nu de klok 26 minuten en 27 seconden ver is. En we weten dat de tijdslimieten staat op 49 minuten en 34 seconden. Steeds meer Nederlanders dus binnen Robert Geesik, Natuurlijk al lang binnen, dat weten we. Kijken wie hier weer binnenkomt. Albert Timmer komt over de streep namens Argo Shimano. Nou, dat is wel mooi die Nederlanders die langzamerhand binnen druppelen. Maar we weten ook dat Robert Geesik alweer ja, heel lang binnen is. Hij had inmiddels bijna gedoucht kunnen zijn. Maar we kunnen even live naar Steven met Bram Tankink. Ja, net over de streep met een blikje Fanta in de hand, Bram. We hebben gezien hoe de dag van jouw kopmannen was. Maar hoe was jouw dag? Ja, slecht. Ook. Ja, Daar kan goed gericht vandaag een slechte dag. slechte dag moet hebben, de tour. Ja, is wel jammer, maar. Ja, ik. Uh... Oh, nee, ik kwam vandaag niet vooruit. Nee. Niet vooruit te branden, hè? Ze... Ja, ga verder. Ja, ik denk dat, ik denk dat die anderen het ook hadden. Ik, uh, ik weet het niet, maar. De. Oh. Ja, jammer. Ja, de, die anderen, dan doel je op mollemaat en dan, die zeggen hetzelfde eigenlijk. Ja, uh, slechte dag, uh, ook niet ja. vooruit te branden. Ja, dat is jammer, kloten. Klinkt wel heel negatief trouwens, maar... Ja, nou, jezus, ja, goed, maar ja... Vergeleken met de eerste twee weken? Ja, ja, het is echt spijtig. En dan net op de Beste, uh, meneer Hansenberg. is wel, uh, goh. Ik zou haar zeggen, is er een verband? Nee. Ja, ja nog wel goed te eten. Ja, ja, ja, het, ja, het is, ja, het is echt heel jammer. Ja, wij hebben dat ook niet, niet verwacht natuurlijk. En wij doen... Ja, de mannen hebben gestreden waarschijnlijk. En uh, hebben we hebben vanochtend gezegd, we gaan vechten tot het einde. En uh, goed, ja, als ze er niet meer in zitten, zit ze er niet meer in. Aan de uh, een instelling ligt er niet uh. Als de anderen in één keer beter blijken te zijn, ja, dan moet je, je verlies nemen misschien. Maar goed, ze dus komen nog twee zware dagen. Krijg je wat van het gevecht mee trouwens, van het gevecht in het klassement? Nee, ik heb er echt niks van meegekregen vandaag. Nee, het was al uh, aan de voet van Augustus voor mij afgelopen de eerste keer. En uh, ja, ik word bij... Uh, maandag voelde ik me nog echt... Ja, dan was het dinsdag. Echt super, echt goede benen. Ik denk, nou, dat is echt, uh, dit belooft wat. En dan vraag nou, ik... Ik voelde me dan niet zo super, maar... Je zei vanochtend ook niet aan de linkerkant duwen. Het advies voor de mensen op de Alpe du West, is dat advies nageleefd? <laughs> nee, ja, dat was de, ja, de laatste keer. Dacht ik Ik heb echt gekut, maar daar heb je een keuze of in je pijn blijven hangen... of ervan gaan genieten die laatste keer. Dat heb ik geprobeerd. En uh, Ik heb een ik echt niet hoeven trappen. Daar, uh, daar heb ik alleen moeite remmen voor die motor die voor me reed. Oh. Dat was gewoon door een uh, ja, haag van, uh, van Nederlanders. En, uh, maar ja, ik ben overal getrommeld. <laughs> Je ruikt een beetje naar bier. Ja, ja dat zou ik wel ik werk gekregen hebben. Maar goed. Ik heb niks van droog, hoor. Hij kan weer lachen. Bram dankjewel. Bram was dat dus uh, een van de Belkinrenners. Ja, Bart, laten we de etappe maar eens even doornemen. Ja, we niet helemaal vanaf het begin, uh, maar toch maar eens even wat er allemaal op het eind uh, gebeurde. Uh, misschien begonnen met... Uh, een uh, goede ontsnapping natuurlijk. Van, uh, uiteindelijk ook Riblon zat daarbij. Die wint uiteindelijk ook uh, die etappe. Maar uh, even naar de klassementsmannen. Komt dat door? Die probeert weg te rijden op die gevaarlijke afdaling. Ja, wat, wat te verwachten was, gebeurde Riblon en, uh, en Kroetske... gingen de afdaling vol naar beneden. Hoopte dat tijd te pakken, maar ja, we hebben af en toe zelf een beetje geteld. Kwam eigenlijk niet verder dan 10, 15 seconden. Toen hebben ze beneden hebben ze de keuze gemaakt om maar te wachten. En dat dus zag eraf maar goed ook, want uh, Mobistar was voor... Uh, voor Quintana vol aan het rijden om, uh, ja, om hem toch voor, zo ver mogelijk vooraan af te zetten. Misschien nog voor etappenwinst. En aan de andere kant misschien om toch de concurrentie kapot te rijden. Na nou, de concurrentie kapot rijden is gebeurd. We hebben voor het eerst de Tour gezien dat, uh, dat Vroem in de problemen kwam. En ja, alle... ja, wat, wat gebeurde daar? Nou ja, hij stak zijn hand op. Dus uh, ja, op dat moment mag je ook verder niks meer aanpakken. Dus heel slim dat uh, Richie Port daar, uh, daar een, denk denkend een jelletje of in ieder geval iets, iets te eten of iets te drinken heeft gehaald. Dus die zou waarschijnlijk de tijdstraf krijgen in plaats van Vroem. Nou daar heeft een, waarschijnlijk een hongerklop... en uh, pakt hij gelukkig zijn eigen tempo. En uh, Richie Port... die rijdt hem eigenlijk nog redelijk naar de finish. Dus hij verliest ni relatief niet zoveel. Maar dat is gewoon een overduidelijke hongerklop. Dus ja... Uh, ja. Uh, Froome is ook gewoon een mens. Ja, die, die port is wel zijn reddende engel. Hè? Want uh, die was er al een paar keer afgegaan. Uh, omdat hij zoveel werk had gedaan voor Froome. En, en uiteindelijk weet hij dan toch op het eind nog weer terug te komen. Ja, hij moet veel kopwerk doen. En als, op moment, als je op kop rijdt en wordt van achteruit gedemoreerd, ja, dan zit je gewoon, ben je gewoon even gelost. Maar hij is ook wel zo sterk dat als hij zijn eigen tempo pakt, dat hij weer terug bij zijn kopmaak komt en hem daarna weer kan ondersteunen. Want uh, daar heeft hij echt heel veel aan te danken. En zeker vandaag als je echt een hongerram hebt, ja, dan is het zo moeilijk om een eigen tempo te rijden. En als je een wieltje voor je hebt, ja, dan, dan klamp je daar aan vast. En dat, dat heeft hem wel gered, dat hij niet meer tijd heeft verloren. Ja, Quintana en Rodriguez die profiteren daarvan uiteindelijk... want die winnen tijd op, op uh, Vroom en, en doen in het algemeen klassement goede zaken. Uh, de Nederlanders... Ja, de Nederlanders, ja, veel over gezegd. Het zat, zat het natuurlijk een beetje aan te komen. De, de dag voor de tijdrit was het, nou ja, met de damme mi niveau minder al. En Mollema kon zich daar aanklampen. In de tijdrit hebben we gewoon gezien dat ze allebei bergop toch minder werden. Nou, dan, uh, dan is het vandaag natuurlijk de dag van de waarheid. En als je al net even wat minder bent, ja, dan, uh, dan ga je gewoon tijd verliezen. Ze hebben gelu gelukkig nog Noordhauk en een hele goede uh, geesting, geesting ja. heeft Mollema gehad. Want anders was het natuurlijk uh, nog veel beroerder geweest. Dus, maar ja, gewoon karakter dat ze gewoon vol doorrijden, ja. Dit is het uh, maximaal haalbare. reis zitten... is te ver dus? Ja, het is te ver. Ik denk dat hadden ze een week eerder moeten leggen. Dan hadden ze misschien het podium gehaald. Maar uh, ja. Nou ja, goed. Misschien zitten ze op de plek waar ze, waar ze uiteindelijk ook uh, ooit uh, wilden beginnen. Daar hadden we voor getekend van tevoren natuurlijk. Twee man bij de top tien. Uh, Mollema zesde en Tendam tiende. Laten we niet vergeten dat Wout Poels de beste Nederlander was vandaag. Jeroen Stekelenburg in gesprek met hem. Wout, het werd een ontzettend gevecht. De tweede keer op de wedstrijd. Je hebt er nog een tijd vooruit gereden, voor, voor, uh, vooruit gereden. Wat was dit voor dag voor jou? Uh, ik voelde me wel goed en uh, die eerste keer gingen die twee van hier op elkaar. en toen kwam Slek nog. En uh, ja, ik denk dat als je met voorsprong er misschien aan kan beginnen dan uh, kon je het misschien nog wel blijven. Maar dat, was, uh, dat lukte net even niet. Was op het moment dat jullie gingen, was toen nog het perspectief de dagzegen? Of dachten jullie al dat die kopgroep te ver weg was? Nou, die kopgroep was heel ver weg en met die van Garda. ik weet niet wie de wint. Was... Die blond? Die al heel veel weg, dus, uh, dus ja, als je met zo'n voorsprong uh, begint, dan uh, maak je hier wel kansen. Ja was die berg? Want ja, ik ben zelf een paar uur geleden door Bocht 7 gereden. Daar was niet door te komen. Hoe was dat voor jullie? Dat was eigenlijk wel alleen... Uh... Bocht 7 was heel mooi met al die uh, Nederlands natuurlijk. Dat was wel een echt een hele mooie ervaring. Alleen, uh, één kan ik nog even in, Want er uh, waren een paar mensen aan het vechten op de weg. Toen moest ik in één keer stoppen. Maar voor de rest was het heel mooi eigenlijk. Ja, maar dat zijn toch taferelen wat het voor topsporters denk ik, heel moeilijk kan maken. <coughs> ja, mij motiveert alleen maar... Uh... Als ze maar op tijd aan de kant springen dan deze, gelukkig. Dus dat was wel mooi. Is dit nou een dag die, die veel moraal geeft voor de twee dagen die nog gaan komen? Ja, ik voel me eigenlijk heel de week al goed. Uh, Gisteren in de tijd had ik, in, ik een uh, gelijk een gelijke natte afdaling. Dus uh, daar was ik heel veel tijd verloren. Maar ik voel me nog steeds goed en uh, de benen draaien goed. En uh, hopelijk kunnen we het uh, nog wel moois laten zien uh, deze twee dagen. Wout Poels, hij was vandaag de beste Nederlander. In gesprek met Jeroen Stekelenburg. Gio, nog nieuwe namen daar binnen bij jou? Zeker, alle Nederlanders zijn binnen. Dat is een verrassing, want Tom Velers kwam zojuist over de streep. In een tijd van 33.18. 18. Hij was de laatste Nederlander. Hij kwam ook in zijn eentje over de streep als 173ste. Dat betekent in elk geval dat hij weer een bergetappe heeft overleefd. En dat hij steeds dichter bij die slotetappe komt naar de Champs-Élysées. Waar hij kan werken voor Marcel Kittel. Ook alle sprinters zijn inmiddels binnen. Kevin is Greipel, Kittel, Sagan. Ik heb ze allemaal zien binnenkomen. Dus dat betekent dat in ieder geval daar weinig hoeven te vrezen voor de tijdslimiet. De hekken gaan nu ook over de finish heen betekent gewoon dat we klaar zijn, dat de bezemwagen binnen is... en dat die tijdslimiet van 49, 34 ruimschoots is gehaald. Zullen we nog even luisteren naar Robert Geesink dan? Uh, veel werk verricht natuurlijk vandaag voor zijn beide mannen. Met name voor Mollema. Dus kijken wat zijn reacties. Robert Geesink. Robert, dit was heel hard werken om de schade beperkt te houden. Ja, ah, dat was kut. Uh, op de, aan de voet uh, zonder lauw en en, en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 Het zal wel een combinatie van beide zijn. Je rijdt hier dan de Alpe de Wes op. Van tevoren aangekondigd als een gekkenhuis. Ja, krijg je daar nog iets van mee? Zo. Ik kreeg een stompen met pens jongen, van zo'n bezopen supporter. Dat even gezegd. Nee, het was, uh, het was echt mooi. Uh, Bocht 7 was, uh, <coughs> was een huis, Echt schitterend. Die, uh... ja, ik ben nog, ben nog steeds doof. Het is echt onvoorstelbaar. En, uh, de, hele, de hele Alpe de Wes, maar... <coughs> Zeker bocht 7 was gek huis. Dan kreeg je onderweg voor signalen van Bouken Mollema. Maar onderweg ging het nog wel. In de laatste klim was hij slecht. Voor de laatste klim ben ik bij Lauw gebleven. <kliek> uh, die had het daar ook iets moeilijk. Toen een uh, goede afdaling gereden. Gaat dicht gereden naar afdaling. En <kliek> nou ja, aan de voet van de laatste klim dat hebben we allemaal gezien. Dat was Robert Geesink als laatste voorlopig. Straks om kwart over zes nog meer napraten en vooruitblikken ook. In het laatste deel van Radiotour.